Echter onder heeg protesten. Nou, ja, maar <middels> oh dit is nog niets. Als ik groot ben, dan koop ik een witte open Rolls Royce. Ga ik in een witte bontjas op de achterbank zitten. En heb ik voorin aan het stuur... ...beelschone juffrouw. Nou, waarom koopt u dan niet meteen een kinderwagen? <middels> <middels> ik heb het gevoel dat ik u ergens van ken. Stond uw foto laatst niet in de krant? En natuurlijk stond mijn foto in de laatste krant. Na aanleiding waarvoor? Dat weet ik niet meer. Nee. Uh, omdat ik van de universiteit van Uppsala een eredoctoraat kreeg. Ah, huh? en, en waarvoor was dat eredoctoraat? Dat weet ik ook niet meer. Nee, het was omdat ik het uh, etruskisch begrijpelijk heb gemaakt. De grootste geesten ter wereld waren daar tot nog toe niet in staat, dus dat uh, heb ik het maar gedaan. Gefeliciteerd. En ja. Ja, nu, nee, wat, uh, wat doet u voor de kust? Ik werk in de sterrenwacht van Leiden als astronoom.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 Volgens de rabbijnen wel. Maar volgens de nazi's was ik goddank maar een half Jood, anders had ik het ook niet overleefd. Je zou je overigens af kunnen vragen, maar welke helft is dan Joods? De bovenste, de onderste, of links, rechts? De nazi's waren uh, biologen. Voor hen was jij uh, een soort verdunde Jood. 50% procent Arisch water bij de Joodse wijk. Trouwens zei jij niet dat je, dat je 9 jaar werd in 1942? Mm -hmm. Nou, dan zijn we even oud.